Het nieuws van 11 uur. 30 minuten het NOS-journaal. Duitse media melden op basis van bronnen binnen de Duitse veiligheidsdiensten dat de 22-jarige dader van de aanslag in Manchester vier dagen ervoor nog in Duitsland is geweest. Hij zou van Düsseldorf naar Manchester zijn gevlogen. De antiterrorismeafdeling van de Duitse politie onderzoekt of Abedi in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen in contact stond met radicale islamisten en of zijn bezoek in verband staat met de aanslag. Ook de Britse politie onderzoekt of de aanslagpleger deel uitmaakte van een terreurnetwerk. De Britse autoriteiten gaan ervan uit dat hij niet alleen handelde. Vanochtend vroeg deed de politie ook weer meerdere invallen in Manchester. ABN Ambro heeft zijn medewerkers gevraagd om de laptop van de zaak niet meer thuis te gebruiken voor streamingdiensten als Netflix of Spotify. De computers delen netwerkcapaciteit met klanten die willen internetbankieren. Het afspelen van de video's en muziek kost de bank 15% van de capaciteit. Het gevolg kan zijn dat klanten niet meer kunnen internetbankieren. De Republikeinse Partij van president Trump loopt mogelijk schade op door een affaire in de staat Montana. Greg Gianforte, die kandidaat is voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden, wordt verdacht van het mishandelen van een journalist. De verkiezing vandaag in Montana wordt gezien als graadmeter voor de populariteit van de Republikeinse Partij en van president Trump. Ruim 3,6 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United. De nabeschouwing trok nog 1 miljoen kijkers. Ajax verloor de finale met 2-0. In Malden in Gelderland is een zweefvliegtuig neergestort. Eén van de twee inzittenden is licht gewond geraakt. In het vliegtuigje zaten een instructeur en iemand die werd opgeleid tot instructeur. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wolkenvelden, verder vrij zonnig. De meeste bewolking verdwijnt in de loop van de ochtend. Vanmiddag vrijwel overal zonnig. En het wordt dan 21 graden in het noorden tot 25 graden in het uiterste zuiden. De ZFM, ZF verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen naar de vesting en de afgridpuntschoten 13 kilometer. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroeg en Hoevenlaken 4. A... 28 van Utrecht naar Zwolle tussen de afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst 5 en de N57 Rotterdam richting Brouwersdam tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 shower in case you wanna wash your hair and I know that you probably found yourself somewhere, somewhere but I do not really care because as long as it is there I still De zomer van ZFM. ZFM Zie FM Zandvoort. 106.9 FM. FM. Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM TV op kanaal 45 hey. Ik weet dat Ik weet dat je Ik weet dat je me Ik weet dat tú me tú el vergeten y yo soy el metal. me voy acercando y voy armando dat plan. Solo con pensarlo se Ik el pulso.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 Hazelo en una playa en Puerto Rico. hasta que la sola escritte Ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave zoveel. Los mago pegando, poquito a poquito. En hier mi boca. Tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave zoveel. Los mago pegando, poquito a poquito. Zie je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 Tell me who's the fairy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 Zie je Via de kabel op 104.5 en in de eter op 106.9. Straks meer!